TV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 en verder buiten, want ik weet dat er zoals in het Buitenland... op dit moment wordt geluisterd. Vrienden in Canada en in Australië zitten op dit moment aan de radio gekluisterd... om dit programma over oud-Zandvoort te volgen. Uh, mijn naam is Pieter Joustra... en tegenover me zit een beroemdheid in Zandvoort... namelijk uh, Fred, Fred Paap van Kopertje. En ook aan tafel zit Jaap Koper. Dat is er eentje van de, de pumper, om het zo maar te zeggen. Fred, wat is jouw bijnaam? Pieter Pijn. Pieter Pen. Pieter Pijn. Peng. Normaal zeggen we dus, uh, ik ben Frit van Jan van Jan, van Ziening van Pieter Pijn. En Pieter Pijn was natuurlijk uh, ook zo'n jongen die wel eens uh, met zo'n kroot door het zeetje heen liep. Nou, en dan weet je het wel, Bijna is er echt. En Nou ja, dat vertelde niet te pas en te onpas. Dus hij kreeg al heel gauw de bijnaam van uh, Pieter Pijn. Pieter Pijn. Pieter Pijn, want Pieter heeft pijn. Ja, ja, ja, ja. Leuk om dat te weten. Ja, dus hoor je nog eens wat, hè. Ja, goed, uh, lieve mensen. Uh, uh, de luisteraars, we zitten hier natuurlijk met uh, Fred Maat te praten. En als we Fred zeggen, dan zeggen we café Koper. Want we gaan heel ver terug in de geschiedenis... naar het ontstaan van Kopertje. Wat er allemaal is gebeurd. Wie er allemaal hebben gewerkt, gewoond, enzovoort, enzovoort. En dat belooft een hele bijzondere uitzending te worden. Heeft u vragen, opmerkingen of wat dan ook... U kunt rustig tijdens de uitzending bellen. 023 57 30 393. En dan kan Fred die vragen onmiddellijk beantwoorden. Dus 57 30 393. Uh, Fred, als ik naar de Bijbel kijk, want jij bent zeer onderlicht in de Bijbel. Dat weet ik. Je hebt er grote studies naar verricht. Dan uh, begint de Bijbel met het boek Genesis. En het eerste hoofdstuk is... In den beginnen schiep God den hemel in de aarde. En dan kreeg je een heel verhandeling van die elke dag wat hij heeft gedaan. Maar dan de zevende dag nam God een rustdag, overzag alles... en keek erna en was tevreden, want alles was goed. En op die zevende dag, de rustdag... staat hier, ging hij op het terras zitten bij café Koper... en bestelde een bokbiertje. Dat is juist, maar je weet hoe dat is. De kerkvaders hebben die zin uit de Bijbel geschrapt. Maar zo is het wel gebeurd. Zo was het inderdaad, ja. Het, uh... Dus we gaan een hele tijd terug? We gaan inderdaad een hele tijd terug. En uh, ja, wat is eigenlijk het probleem hier, hè? Uh, ik hoop dat je zat toen op een iets andere plek. Want je weet ook wat er gebeurde. Uh, de lieve heer God, die uh, zag wat het al was goed En die heeft de mensen dus natuurlijk in, het, uh, in de Hof van Ede geplaatst. En... En met een appel? Nee, daar kom ik zo direct nog even op terug. Maar nog even later... Uh waren die mensen niet allemaal zo lief meer. En toen kwam een of andere vriend Noach. Die heeft een paar mensen nog meegenomen. Maar ja, de rest dat ging weg. En dat was de zondvloed En kijk, en daar begint eigenlijk het verhaal in. Op dat moment was die hele aarde, die werd weer helemaal overhoop gedonderst. En toen kreeg je hier aan de Noordzeekust, kreeg je de strandwallen. Maar ja, die Hof van Ede, die was natuurlijk ook verwoest. En die moest opnieuw neergezet worden. En nou woon jij ook al je leven lang in Zandvoort... en met jou nog een heleboel andere mensen. En je weet dus dat vanaf de hoge weg... loopt er een straatje richting Brede-Rode-straat. En je begrijpt hem al, hè? De paradijsweg. de paradijsweg. En de Paradijs komt dus uit in Duin. En dat was vroeger een uh, duinboerderij. En voor nou, mijn beste weten was de laatste die daar gezeten... was de familie van de Valk. En dus een duinboerderij. Maar daar gaat het om. Kijk, in de Hof van Edim... En dat, zoals je dat leest in de Bijbel, is vertaald eerst in het Griek en later in het Latijn, He, dus de uh, Septuagint en de Vulgaat. En daar zijn wat dingen fout gegaan, uh, want uh, voor die Grieken was uh, de Hof van Eden een tuin met een hekter En in het oud-Grieks is het Paradisos. Dus je begrijpt dus de paradijs moest verplaatst worden en dat is dus in Zandvoort terechtgekomen. gekomen. Ja ik sla even een kwijt stukje over hè, want uh, we zitten dus nu zo'n 4, vijfduizend jaar terug. Hè, en uh, dat was natuurlijk toen kwamen die Romeinen. en die Romeinen, zoals je weet, je hebt wel eens gehoord van Asterix en Obelix. en er was er nog eentje, een dappere strijder, die noemden ze Luldrix. en uh, nou ja, je begrijpt wel waarom. kletsen, kletsen, kletsen, kletsen, kletsen. maar Tijdens die veroveringen, dat dorpje konden ze niet pakken, dat weet iedereen. En maar ze hebben toch wel een kruisgevangen gemaakt en dat was Ludricks. En die Romeinen werden helemaal knettergek van hem. Dus het was, uh, waren makkelijke jongens, hè. rare jongens zeiden ze. Tongetje eruit, missie er langs op, op. En toen was het niet meer kletsen. Maar ja, ze moesten toch wat met die vent. En omdat ze toch wel naar het paradijs wilden, hebben ze daar een lusthof van gemaakt. En uh, die uh, Lodriks, die moesten ook wat doen en die hebben ze bij de toiletten neergezet. En je weet het, als je naar de toilet gaat... dan moet je altijd zeggen van dank u wel. Nou, dat... Uh, ja, maar dat kon hij niet meer. En uh, hij was natuurlijk een Frans En uh, Nou ja, je weet het Franse woord voor uh, dank u wel, hè, merci. En bij opgravingen... laten we nou zo'n plakkaat vinden... Hè, van Carraris Marmer. En als het niet zo is... daar staat op merci. Dus het is... Dit verhaal is gewoon waar. Bewijzen is er. En als je bij mij in het café komt, je gaat naar het toilet... dan zie je rechts boven de deur dat bordje hangen. Waar? Dus wie het niet geloven wil, moet langskomen. Die kunnen het zien. Nou, ja, dan hebben we dat gehad en dan... Eh... Ik, kom, ik kom er zo meteen op terug. Ja, ja, ja dat is goed. Want eh, voordat we nou met die echte geschiedenis beginnen van Kopertje... ja, eh, dan wil ik toch eerst weten... voor die mensen die het niet weten... en dat kunnen er maar weinig zijn... wie is Fred, Fred Paap? Wie is Fred Paap? Fred Bob is... Uh, uh, nou, wat ik anders zeggen? Mijn ouders zijn in 1942 getrouwd... en woonden toen in de Hanemerstraat. Maar toen schijnt er op een gegeven moment... waren er wat bezoekers die wat meer ruimte nodig hadden... en vonden dat een aantal Zandvoorters weg moesten. Je weet het, voor, de, voor die tijd had Zandvoort zo'n 8000 inwoners. En... Uh, toen ze klaar waren met het omruimen... toen hadden we er nog 1800. Dus ja, er zijn een aantal mensen weggemoeten, Dus waaronder mijn ouders. Dat betekent dat ik in Amsterdam geboren ben. Je bent in Amsterdam geboren, in nou, 1943. 43. Oké. Okay. 43. Dat is een mooi, mooi jaar. Is het. Ja. Dat kun je ook merken, want uh, ze hadden toen nog wat voorraad... dus ze uh, voor goed materiaal gebouwd. Dat kan niet missen. Ja, uh, Na de oorlog uh, zijn ze heel snel weer teruggekomen. En hebben we... Eerst gewoond op uh, Stationsstraat. En later staat Spijn. En, en, en nou ja, nog een heleboel andere plekken in het dorp. Uh, nou even, in, even heel kort in Noord. En, ja, wat moet ik daarvoor zeggen? Dat, uh, ik de... heb een fantastische jeugd gehad in dit dorpje. Dat was zo verschrikkelijk mooi. Dat hadden jouw ouders al een uh, Kopertje? Maar is er al bij betrokken? Uh, mijn ouders hadden niet Kopertje. Mijn moeder werkte toen uh, in die tijd in Amsterdam... In café het half, het half maandje voor de familie De Vreng. En uh, haar pleeghouders hadden een pensioen in Zandvoort, voor de oorlog ook. En dat uh, met dank aan de gemeente Zandvoort, die dat genaast heeft en daar de sociale zaken heeft ingezet. Eh. Maar goed, het pand werd niet teruggegeven. Ze dus kregen een ander pand op de Dr. Messenstraat, schuin tegenover de plek waar vroeger de synagoge gestaan heeft. En in 1948 hebben ze dat verkocht. Nou, toen... ben ik al en zo. Maar, maar, maar wat was jouw connectie dan... Ah, dus ouders met ouders met... Eh, kopertje? Ja, daar kom ik zo direct voor op... Okay. Van, lieve jongen. <laughs> ja, daar kom ik zo direct voor op. Ja, dus, uh, dus wat is er? Freddy gaat naar school natuurlijk. Karel de Omschool, meester Dezen, die kullen allemaal weer. Daar eh, was een goede vent, want... Die, die hield wel van een speelkwartier. hè? Dus een speelkwartier... En ja, dat duurde, dan gingen we voetbal op strand. En dan werd het zomaar twaalf uur. En ja, dan uh, was hij vergeten terug te gaan. Of uh, hij nam ons mee naar Duin. En dan was het, gaan maar wat zoeken. Nou, of je had een plantje. Of je kwam met een, uh, een konijnenschedel tegen. Nou, dat vond hij allemaal prachtig. Het plantje moest je natekenen. En boven de konijnenschedeltje wees hij al die kleine stukjes in. Nee? En alles had een naam. En dat vergeet je je langs ons leven niet meer. Dat soort dingen, dat, dat is in je jeugd, dat blijf je bij. Fantastisch. Nou ja, daarna naar, naar de Gertelwacht natuurlijk. na de Gertelwacht eventjes naar de Zeverschool. Ja, jaartje of elf op zee gezeten als machinist. En um, ja, en op een gegeven moment zie ik daar een meisje lopen Ik denk, dat is een leuk meisje. Klap voor de kont en nou ja, van de een komt het ander natuurlijk. En voordat ik het wist was ik getrouwd. En dat meisje, die heette Joke Bol. En Joke Bol was haar dochter... Van Corbol en Ali Koper. En hier begint de connectie. Oké, okay, Ali Bol. Okay. Die kennen we allemaal van Wim Hildering. Klopt. Tewel. Klopt. De Dat klopt allemaal. We gaan even naar de muziek, Fred.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 De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit, een deur die nog wijd openstaat. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine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 Dat kleine café Aan de haven Daar zijn de mensen Gelijk en te vrij Daar in dat kleine aan de kleine haven. We praten wel over het Café Koper natuurlijk. We hebben nog geen haven, Fred. Maar misschien komt dat ooit nog een keer. Thomas, wat heb je een goede muziek uitgezocht? Thomas de Jong is verantwoordelijk voor de muziek en de techniek... en is de regisseur deze middag. Fred, we praten lieve luisteraars met Fred Paap. Toch de man van Café Koper. En we willen iets meer weten van de geschiedenis. Maar je bent al begonnen... Dat jij trouwde met Joko Oh, nee, we moeten nog een heel stuk terug. Oh, nou? Dat moet nog een heel stuk terug. Want je weet dat er als een dorpje ontstaat. Hè, dan is het eerste wat er gebeurt. is even kijken. En die zandvoerders waren vroeger niet gek. Die gingen niet in huis op het duin schuiven. Nee, dat deden ze in de lute van uh, de delletjes. Hè? Duinvalleien, hè, delletjes. En op een verhoogstuk, daar werd dus uh, ook uh, vroeger een tempel gebouwd. Nou, die staat er nog steeds. Uh, Zij het dat hij een paar keer herbouwd is en in de fik gegaan is. En tegenover de kerk je weet het wel, daar hoort een kroeg. Ja. En die is daar ook gebouwd. En de oudste wat ik weet hè, is dus dat uh, dat uh, tussen Katwijk en uh, zeg maar Petten daar was eigenlijk de dat was de grond van de abdij van Egmond. En dat was eigenlijk een eiland, de Saap. En later is daar het Noordzeekanaal doorheen gegaan. Maar die hebben eigenlijk eh, die, die uitspatting eh, van de, uit de kerk komen. Vreugdevol, ja dat moet je dus doorvieren. Dus er werd al heel gauw een klein kroegje gebouwd. En dus zo rond, ik denk, het zal, zal erom hangen. Maar ik denk dat het zo rond, rond 800, 900 geweest is. Dat ze daar eh, de eerste keer die, eh, een café, een uitspanning, een herberg neergezet hebben. Als we dan een paar honderd jaar verder gaan, dan vind je in de oude kronieken. dat eh, daar eh, in dat café de vroedschap bijeenkwam. en op een gegeven moment ook de vierschaar. En de vierschaar, dat is een oud woord. wat eh, vroeger gebruikt werd voor een soort van rechtbank. En het schijnt dat ze daar op het kerkplein. een zandvoerder met vier paarden uit elkaar getrokken hebben. omdat hij zijn dochter had aangerand. Nou ja, dat mocht toen niet, dat mag nu nog steeds niet. Uh, maar toen waren ze daar wel makkelijk in. Tegenwoordig ga je de gevangenis in... en dat schijnt uh, dat je dan een gebukt leven hebt. Maar uh, in die, uh, die tijden trokken ze gewoon uit elkaar. Dus we weten dus dat... die tijd hier, vanaf het paradijs of zo... kom je naar 1400 zo'n beetje in die tijd. En dan moet ik een stukje overslaan... want ik weet het niet. Ik weet niet wat er tussen die tijd gebeurd is. Maar op een gegeven ogenblik... is er een uh, meneer uit Arnhem meneer eh, Doornemalen... en die komt hier in Zandvoort. En die heeft dan het café wel gelegen. Moet het goed zeggen? Dan dancing, café, restaurant, wel gelegen. En die meneer die eh, heeft natuurlijk een dochter. En die dochter die trouwt met... Eh, Berend, Dirk, Lutje Diemer... En dan praten we zo rond 1890. Ik heb daar nog, een, uh, ik heb nog één foto van meneer Diemer. En daar staat hij met uh, leendrommel op. Uh, en daar zie je dus was er dus nog een uh, fietsenstalling op het kerkplein. Nou ja, die is natuurlijk ook al lang weg. Wat zien we dan verder daar? Uh, meneer Diemer, die. Uh, gooit Café gelegen tegen de wereld... en bouwt een nieuw pand. Dat is 1911. 1911, dus het huidige pand wat op het Kerkplein staat... is dus ruim 100 jaar oud. Meneer Diemer die gaat in 1936 failliet. En eh, na dat faillissement... wordt het pand gekocht door Nelletje Koning. Nelletje Koning was een nicht van de gebroederskoning, de aannemers. Uh. En... Wacht even, dus in, in de halterstaat en in de, de staat was de werkplaats. De beste Timmerluifers antwoord. Dat is uh, zo ongetwijfeld, maar ook uh, goede rekenaars, want... Uh, ze waren het duur. Ze vroegen geld. Maar de kwaliteit was ook goed. Het pand staat er nog steeds. Ja. Nee? Alhoewel, ik moet toch zeggen dat... Uh, ja, ik ben er eigenlijk wel een beetje pissig over, want... Uh, vorig jaar... Toen eh, is er van mijn dak een zinken plaat afgewaaid. En ik vind toch eigenlijk als zo'n plaat er meer dan 100 jaar op ligt... Eh, dat kan toch niet, dat is toch geen kwaliteit. Nee. Eh, ik heb navraag gedaan en het blijkt dus dat zink maar zo'n 20, 25 jaar meegaat. Ja, maar, ja. maar er zijn geen erven van de familie koning? Eh, nou, die zijn er nog wel. Er moeten ergens verspreid wat neven ligt. Ik heb gedacht om ze aansprakelijk te stellen. Maar goed, vooruit maar weer. Je moet toch wat... Uh, dan, dus ik zeg dus, uh, We gaan terug naar Nelletje Koning. Naar Nelletje Koning. Nelletje Koning, uh, die... Uh, ja, die heeft het pand wel. Maar uh, die verhuurt het pand. En er komt iemand in te zitten. En die heet Lou Petrie. Ik weet van Lou Petrie weinig of niks. Ik, daarna wordt het verkocht aan Theo Wassing. Theo Wassing die... Uh, was een man uit Brabant... en die had wat last van nostalgie. En die noemde het café Noord-Brabant. Dat weet bijna niemand. En ik wist het ook niet... maar ik kwam daarachter... toen ik op een gegeven moment bij de Kamer Verkoophandel... om mijn bedrijf in moest schrijven. Het Theo Wassink. Theo Wassink... Uh, die... gaat aan het eind... van 45... dus in april 45... verkoopt hij het aan Arie Koper... Voor 10.000 gulden. 5.000 boven de tafel. En. 5.000 ergens anders. Dan. Uh, stopt. de Tweede Wereldoorlog. En er komen wat uh, Engelse, Canadezen er zand voor. En het café wordt genoemd Café Liberty. Ook daar heb ik de bewijzen van. Want in de. In mijn bedrijf hangt nog een mooie foto met de naam Liberty erop. Maar ook in de Zandvoortse kranten van die tijd kom je dat tegen. En Pieter, nu komt er iets wat niemand gelooft en wat niemand weet. Het eerste carnaval in Zandvoort werd in 1945 geveegd in Café Liberty. Onder auspiciën van die Engelsen. Dat was een gigantisch feest. En daarna is er nog één keer... Een bijeenkomst geweest in Café Liberty. En toen was het te klein. Maar Arie Koper was natuurlijk wel commercieel ingesteld. En hij verplaatste dat feest naar zijn broers. En zijn broers, die waren de uitbaters van Bioscoop Monopol. En in die zaal zijn verder de feesten gevierd. En ja, je weet, dat ze zaten ook nog in, in Enschede, hadden ze nog een, een bioscoopbedrijf. En dat heeft al jarenlang doorgegaan. Maar goed, terug naar café Kopen. Dan zitten we 45, 46. Arie Koper doet dat samen met zijn dochters. Twee dochters. En een daarvan was getrouwd met Corbol. Korbol. Die uh, in de oorlog gevaren heeft. En ik hoorde het er nog zeggen: wat een stelletje boeven. We zaten in Londen en bij de shipping. Daar eh, werd ons gezegd, na de oorlog moeten we het dorp weer opbouwen. Dus als jullie nu een beetje sparen, dan heb je na de oorlog kapitaal... want dan kan je wat doen. Nou, iedereen deed dat. En toen ze na de oorlog om een centen kwamen... toen zeiden ze, ja, de shipping is gebombardeerd in Londen. We weten niet hoeveel geld er was. Dus dat was gewoon echt dank u wel. En zo gaat het vandaag de dag nog steeds. Hè? Je weet dat de staat is een... Corruptie nooit genoeg. Eh, eh, vandaar ook dat eh, onze btw weer omhoog gegaan is. en het bier weer duurder wordt en wij krijgen de schuld. Eh, en als kastelein heb ik wel een brede rug. maar toch doet me dat wel eens een beetje pijn. Eh, accijnsen omhoog, belastingen omhoog. en jij krijgt de schuld. We, we, gaan, we gaan even stoppen, want <lacht> je ging nu in de politiek. We nee, gaan dat, even naar de muziek. Daar heb ik ook ingezet. <lacht> Ze was jong, ze was net, ze was lief en koket, ze was macht, ze was sweet, zeventien. Hij was oud, hij was dik, hij was kaal, had was een hij was laag, hij was slecht en had een dik. Hij troonde haar mee naar zijn zonde geflamd en liet zijn verzameling zien. zegels.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 Dat is toch veel chiquer dan bier. Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan voor voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glasje, Madeira, my dear. Mijn glasje, my dear.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 En dat komt wel van pas, want we hadden het over Café Liberty. Een beetje Engels erin, dat kan ook natuurlijk. Eh, lieve luisteraars, we zijn in gesprek met eh, Fred Paap... over de geschiedenis van Café Koper. En eh, dat is een hele lange geschiedenis. We hebben het gehad over Café Welgelegen. We hebben het gehad over Café Noord-Brabant. We hebben het gehad over Café Liberty. Allemaal namen van dat pand wat in 1911 is gebouwd. En eh, ja, dan komen we na de oorlog... En dan komen we aan Korbol. Nee, nee, Niet... nee. nee Koper nog steeds. En nog steeds Arie Koper. Nog steeds Arie Koper. Met Café Liberty. En dan op een gegeven moment... Hoe komt dat je een naam Café Koper en Korbol erin? Nou ja, kijk, zoals gebruikelijk... Als je een jong mens bent... En Arie Koper is dat ooit in zijn tijd geweest... Dan kom je wel eens iemand tegen... Die je wel aardig vindt. En Arie Koper trouwde met Jansje Bloemen... En die kregen ook twee dochters. En een van die dochters... Uh, dat was uh, Ali. En Ali die kwam Corbol tegen. En Corbol vond Ali wel leuk. En Ali vond Corbol wel leuk. En uh, A pas B en weg was de vijand. En opeens... Uh, waren er ook twee kinderen. En was uh, Corbol getrouwd met Ali. Uh, hij, hij heeft uh, gewerkt... voor zover ik weet... in Zandvoort bij Paviljoen Fransen... in de Zuid. Hij heeft gewerkt bij... de, de toenmalige café-restaurant... de En op een gegeven moment... kwam hij dus ook... samen met Johnny van der Wolde... een oude kelner die ook bij Fransen gewerkt heeft... kwam hij bij zijn schoonvader... aan het werk. Harry koper is... precies tachtig geworden. En als je... Dit wil zien, Zijn grafsteen staat nog steeds op de Noorderduinweg. Tegenwoordig heet dat, uh, hoe heet het tegenwoordig eigenlijk? Uh, Tolerstraat. Tolerstraat, ja. Eh, vroeger was dat de Noorderduinweg. Eh. En het oude gedeelte, dus natuurlijk, daar staat hij nog keurig netjes. En Ali Bol, die ligt daarnaast. Ja, Cor Bol. Uh, een merkwaardige man. Zijn vader, die uh, was schoonmaker in het badhuis. En uh, hij had ook een bui. Trouwens, uh, Arie Koper was er eentje van de Kruk. En uh, Corbo was er eentje van de Witterop. Dus ja, Zandvoort is dus ja, in hart precies. en ier. Precies. precies. Uh, Koer, die, ik heb je net verteld dat Corrie in de oorlog gevaar heeft. En hij is twee keer getorpedeerd geweest in de, op de ritten van Halifax naar Moormansk. Dus hij heeft twee keer in het water gelegen. En uh, Nou, ik begrijp nu ook. En als ik dat dan nog een keer vertel... dat hij ook nergens bang meer voor was. Je maakte hem niks. Hij had nergens wat mee te maken. Rookte zijn sigaartje. En, uh, ik denk dat als hij vandaag de dag nog geleefd had... dat café Koper een rookcafé had geweest. Want hij had die sigaar er niet uitgekregen. Maar goed, Cor was dus een, uh, een merkwaardige man. Maar hij ik was van... goed, goed voor zijn gasten. Ik heb zoveel van die man gehouden, dat wil jij niet weten. Want hij was echt een goede gozer. Maar hij was voor zijn gasten, was hij wat merkwaardig. Uh, en uh, van de wijk hoorde ik weer, kwam iemand een anekdote vertellen, die kende ik al. En er was een meneer, die was kok, meneer Marijnesse. En, uh, nou, die lust ook wel een borreltje, die zat dus in het café, de telefoon gaat. En mevrouw Ascher die belt op. Uh, is meneer Marijnissen bij u? Nee, ze konden, die is er niet. Ja, was er natuurlijk wel, maar nee, die is er niet. Meneer Bol, uw licht valt dood. Nou ja, oké. Okay. Uw licht valt dood. Dat was het dan. De telefoon wordt opgehangen. Nog geen kwartier later komt mevrouw Asscher op het terras zitten. En ze zegt, meneer Bol, mag ik een jonge borrel van u? of kort doodlui zegt, dood je schenken niet. Nou ja, dat was typisch de humors van uh, Corbo. Een echte zandvoort, hè? Ja, ik zie hem nog een keer en dat uh, gebeurde met, uh, met oude kas al... En Cas die een mooie vent ook, en die stond altijd in de roep. Ik heb zeven bieren, en daar bedoelde hij zo zeven zonen mee. En op een gegeven moment Cas ook weer ja, iets te veel gedronken. Hij moet naar huis. En uh, hij wordt vervelend. Spoor die pakt hem buiten zit hem buiten. Maar Cas had ook een pakje haring. Hij pakt het pakje haring en hij gooit. neem je haring mee. Hij gooit ze naar toe. Ja, dat pakje valt natuurlijk over en de haringen zwommen heerlijk op het terras. Uh, dat soort dat zijn typisch van die dingen die gebeuren. Het pand naast ons... en dat... Uh, want het, het Liberty was op een gegeven moment gespitst. Uh, en daar is na de oorlog ook de familie Uileman ingekomen. Na de familie... en die verbouwde het op een gegeven moment. En het pand kwam in handen van mevrouw Korenbrits. We woonde op de boulevard. Yep. Die had het pand. En we hadden dus een klein schotje... als afscheiding, dat is toch schotje. Maar dat stond mevrouw Korenbrits niet aan en uh, ze pakt de wit kwast... en die kwast dat hele verhaal dicht. Ik sta er. Ik zeg, mevrouw, wat bent u aan het doen? Ze zegt, het gaat jou niks aan. Ik zeg, daar heeft u gelijk en het is niet mijn, mijn bedrijf. Dus ik zeg, Cor, de buren die zijn ja, ramen aan het dicht uh, chatten. Dus Cor komt naar buiten... en uh, ze, hij zegt wat... en ze pakt die wit kwast en laat hem zo in zijn gezicht. Nou, ik weet wel dat ze hem maar brits met een brancard af moeten voeren... Want daar had hij niks van. Nee? Maar dat was typisch kort. Recht voor, voor zijn raap en gelijk reageren. Ja. Maar voor de rest ja. Een gouden gozer. Tot, uh, totdat hij natuurlijk... Uh, in, wat was het? In 70. Ja, ik was getrouwd met zijn dochter toen. En in 70 uh, kreeg hij wat uh, water achter zijn longen. En wat ruis in zijn hart. Ik uh, kom bij hem met het ziekenhuis. Ik zeg... Uh, wat is u? Hij zegt... Uh, hij zegt... Uh, Kom voor goed. Hij zegt... Uh, maar onthoud één ding. Hij zegt... Met een dichte deur kan je niks verdienen. Ik ga naar huis toe. En ik met thuis de telefoon gaat en hij is dood. Hm. Typisch dingen van Korbo. Prachtige kerel. En uh, uh, ja. Maar, maar je, had, je had ook een hele bijzondere moeder. Uh, uh, Ali, Ali Bol. Uh. Uh, Ali Bol. Ja, natuurlijk. Dat was ook een... Uh, ja, dat was echt een... een zoals je dat zou zeggen... Een dame die wist wat ze wilde. Schoonmoeder moet ik zeggen. Dat was mijn schoonmoeder. ja, ja. Maar toen was ik schoon Die dame die wist wat ze wilde. En ja... Je kan alles van haar zeggen, maar... Ze was er. Het was echt een, een dame. Ze was er altijd. Ze werkte... Een, ja, moet ik verder zeggen... Iedereen die, hij, die wat ouder is, die heeft haar gekend. Uh, en, altijd bij de pinken, altijd oplettend, altijd ja, vriendenkring om de heen. Want vanaf 1945 speelden ze het toneel bij Hildering, regisseur... Eh, ja, klopt dat allemaal. Zeer succesvol. Ja, dat klopt. Dat eh, heel bijzondere, bijzondere vrouw was dat. Stond zij na het overlijden van, van uh, jouw oom, uh, van Cor? Ging zij de zaak overnemen of niet? Heeft ze nooit nee, achter is, de top gestaan? Dat... Oh jee, ja, vanaf 1945 uh, eigenlijk. En dat deed ze goed. En haar zuster deed de boekhouding, en uh, ja, uh, blijkbaar wel, want ze hebben het al die tijd volgehouden. En uh, nee, wat, wat ik zeg is, uh, op het moment dat, uh, dat Corbolders het ziekenhuis ging, toen uh, was het zomer, en toen stond ze alleen. En ik werkte in Otto uh, Roosendaal bij Dries van Schoten, wat trouwens de beste basis uh, die ik ooit gehad heb. Maar, ja, dus daar uh, stond ze alleen. Met uh, Evelien van Zijl. En Pieterbak. Nou, ja, dat was niet voldoende om... Uh, want je kan natuurlijk niet 24 uur per dag... Of 17 uur per dag werken. Dus um, ik vroeg ze of ik... Daar uh, wilde helpen. Nou, eigenlijk wilde ik helemaal niet in de café werken. Want, uh, ik had een... Ik had een herenbaan. Uh, ik werkte toen de tijd al. Hè, en dan praat ik ook voor 70. Ik werkte vier dagen in de week. En als ik de vijfde dag wilde werken, dan was het overwerken. En mijn baas, die betaalde... Fantastisch. Dit is ja. een mooi moment om even te stoppen, Gert. We gaan even naar de ja. muziek. Met de snelpijn als antwoord. Want daar woont mijn hart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 Als de klank van het zand hoor, dan denk ik aan mijn lief. Ze had me zoveel te vertellen, en ik luisterde de gedwee. Ze was een wonder in het spellen van journalen uit de zee. Ze kende alles van de vis. See you. Lieve luisteraars, dit was natuurlijk het sneltrein als antwoord van de Topstars. Uh, mooie muziek heb je uitgekozen, Thomas. Heel goed, bedankt. Uh, lieve luisteraars, we zijn in gesprek met uh, Fred Paap... over de geschiedenis van Café Koper. En heeft u vragen, u kunt nog even bellen: 5730393. Dan kan Fred ze onmiddellijk beantwoorden. Dus heeft u een vraag of een opmerking: telefoon 5730393. En u komt rechtstreeks in de uitzending. Uh, Fred, we hebben nu een hele tijd zitten praten over negen, vanaf 1911... dat het pand eigenlijk is gebouwd. En alle namen die het heeft gehad vanaf dat moment... van Café Welgelegen, Noord-Brabant, Liberty en Café Koper. En het laatste blokje hebben we zitten praten over jouw schoonouders. Eh, ome Korg en eh, natuurlijk Ali. Um, ja, en dan kom jij op een gegeven moment in beeld. Uh, ja. Uh, ik heb je verteld dat ik... Uh met dochter getrouwd ben, en dat uh, was natuurlijk helemaal... Met Jokun? Met Joke. en op het moment dat ik vertrouwde uh, hadden we samen een knaak en die was niet voor mij. Maar goed, van het een komt het ander. En uh, ben gaan werken, zoals dat dan heet. En uh, ja, een jaar later uh, was uh, mijn oudste zoon er, en nou, uh, ik een huis gekocht, ik had een nieuwe water gekocht. Want, ja, werken kan ik wel, maar tegenwoordig wordt het wat minder, maar we hebben keihard moeten werken om het voor elkaar te krijgen. En ja, dan. Uh, is. Uh, wat ik je vertelde, dan staat Audi, Dat is alleen. En Cor die. Stop, ze stoppen er dan mee. En ze willen toch nog niet helemaal uit het bedrijf. Dus langzaam neem ik dat over. En. Uh, in. Als je enige horeca-ervaring. Want jij wordt opeens dan in de kroeg gezet. Uh, nou, ik had daarvoor nog even gewerkt uh, voor, uh, voor Nico Bouwens uh, met Frans Veerman, uh, boven in nou, Even gewerkt uh, in uh, wat nu Chapeau is. En wel, maar je achtergrond was machinist op de grote vriend. Ja, vrienden. goed, maar uh, laten we wel wijzen... mijn hele familie, zowel van vaders als moederskant... die hebben altijd wel iets met horeca gedaan. Nee? Ik bedoel, mijn vader die was wel Timmerman. Maar die werkte zomers ook op strand uh, als kelner. Omdat dat lucratiever was. en, uh, nou ja, goed. En uh, mijn grootvader, uh, die was natuurlijk. Dus trouwens, die was de enige kruier. Uh, dus, uh, paap. Die was de enige kruier die ooit in dienst is geweest bij de Nederlandse spoorwegen. De rest werkt altijd voor zichzelf. Maar goed. Dat, uh, goed, dat zijn wat andere achtergronden. van mij. Maar mijn, jouw dus, ervaring was dus beperkt. En dan mooi je opeens ja, maar, in de kroeg. maar ik heb natuurlijk ook nog een aantal jaren met Cor naast me gewerkt... dat hij dus er wel was, maar uh, aan het afbouwen was. En dan zeiden ze, we zien hem nooit meer. En dan werkte de goede man, die werkte zeven dagen in de week, tien uur per dag. He? Maar ja, geen zeventien meer. En dan zeiden ze, we zien hem nooit meer. Ja, dat, dat zijn van die dingen die, dan denk je nou, jongens, bekijk het maar... maar in die tijd hadden we natuurlijk ook heel veel roemruchte kwanten. Het dorp, dat stond er bol mee... He, van uh, de notaren... de notaren uh, drinkers tussen de middag... de winkels waren nog dicht, dus... tussen de middag kwam we de meneer Doende allemaal even langs... op, deutje nemen... er werd s'morgens gekaard... Uh, er werd s'middags gekaard... Uh, het is zelfs zo geweest dat... Uh, de man van... Uh, de uitkeringenfabriek... Uh, dus, uh, de WW, die kwam naar de kroeg om te stempelen... Uh, meneer Kransen... Ja, dat, dat, dat kan je niet voorstellen, maar dat gebeurde gewoon... En toen had je nog geen terras buiten? Ja, wel, jawel, jawel. jawel. Oh. We hebben, er is altijd wel een terrasje geweest, ja, maar dat, uh, dat waren vijf tafeltjes, en dan, want de rijweg die liep zo, god, zo, ja. door, zo door langs. in ja, dat stoepetje, nou uh, er zijn nog menig mensen die daar heel erg uh, over kunnen praten, want men zat dus niet op een stoel, want dat kon niet, maar men ging op het randje zitten naast elkaar. Ik weet wel dat uh, uh, Hans Boon en Leen Driehuis, die zetten een jeep voor de neer. En ze zaten op die jeep. Dat kon allemaal in die tijd. Maar het gekke was, later, toen je dus je terras neerzette, dan uh, kwamen ze met punaises in de grond. Want je, oh god, oh god, oh god, als die stoel er ook maar een centimeter overheen ging. Nou, dat heeft mij uh, veel klanten gekost. En eh, dat heeft me ook een hele tijd... een hele slechte reputatie eh, opgedaan. Want ik was zo streng. Ja, dat raad je de donder. Eh, als, want wat zij niet wisten... of misschien wel wisten... maar als die stoel zo'n stukje erbuiten kwam... dan ging de telefoon... en dan had ik de inspecteur van bijzondere wetten... Had ik, eh, aan, de, aan de lijn. En die, meneer Paap, u zorgt er toch wel voor... dat de stoelen er binnen zijn. Hè? Want anders dan volgen de maatregelen. Ome gent, die sprak die mensen niet aan. En die er niks aan konden doen. Want die, ja, als je gaat zitten, je verschuift een beetje met je stoel. Je doet dit en dat. Nee, maar oh, magentie, nee, dat kan niet, dat kan niet. Ze waren erg lastig in die tijd. Ze waren erg lastig. Nou ja, het heeft ook een uh, hele tijd geduurd. Natuurlijk voordat uh, het, uh, de Kerkstraat weer uh, autovrij was. Maar weet je wat het gekken is, Pieter? Ik kwam tegen uh, een stukje uit 1902. En dat wil ik je niet onthouden. Dat is zo verschrikkelijk mooi. En dat zegt dus... En ieder, nee, artikel 28 van de APV van 1902. Artikel 28. Met een geldboete van ten hoogste 10 gulden wordt gestraft. Ieder die de kerkstraat of het kerkplein in de richting vanaf het Hotel Driehuizen op ene Felice derp bereidt. Met andere woorden, toen mocht je ook al niet in de kerkstraat op je fiets zitten. Dus er is niks nieuws onder. De... Ja. Hè? Nee. Maar goed, dat wist je al dat had je in die Bijbel kunnen lezen. <lacht> He, want hij heeft uh, Sloma almeerlijk, oftewel Koning Salom al gezegd. <lacht> Niets, Fred, niet meer Fred, Fred, jij... jij uh, ja, we dwangen er een beetje af. Ja, wanneer beetje af. ben jij nu officieel in de... Wanneer is het jouw kog geworden, koper? Wanneer ben je echt gemaakt? Ik ben uh, gekomen op 5 juni 1971. En, uh, omdat ik uh, uh, in september... Want ik zou dus het seizoentje bij Ali dan helpen... en in september uh, zou ik teruggaan naar mijn oude baas. En toen zei ze in september wil je niet blijven? Ik zei, ja, dat wil ik wel. Ik zeg, maar voor dat salaris, wat jij betaalt, dat kan allemaal niet. Dan uh, gaan we zaken doen. Dat hebben we gedaan. En uh, via een, uh, een compagnonschap... Uh, zijn we uiteindelijk uh, steeds meer taken overgenomen... totdat, tot, ik denk dat het, wat zou het zijn... 78, 79 was, dat ze het helemaal uitstapte. Nooit aangedacht om de naam dan te veranderen in Café Paap? Ik zal je vertellen, Corbeau heeft ooit een keer Café Arie Koper veranderd in Café Corbeau. En de volgende dag had hij ruzie met zijn vrouw en. Eh, toen heeft hij me teruggedraaid. Dus jij ook geen Café Ik had Paap. niet de behoefte. Nee, maar ik had ook niet de behoefte. Het enige wat ik wel gedaan heb. Ik heb de naam wel iets aangepast. Eh, Arie is er tussen uitgevallen. Want de mensen die mij Arie genoemd hebben... die zijn niet meer te tellen. Nee, want iedereen wil wel de baas weten... dat ze de baas kennen. Dus hij hey hé hey, hoe is het met je? Maar goed, tegenwoordig gaat het beter. Alhoewel er nog wel eens een enkel ouder is... die mij nog voor Arie uitschalt. Maar dat zijn er niet veel meer... omdat dat café Koper er nu al een hele tijd op staat. Maar ja, zoals je weet... Zandvoort is een mooi dorp. En... Ja. Uh, daar gebeurden nog wel eens dingen. En dat gebeurde mij ook. Huwelijk uh, liep op de klippen. En na verloop van tijd kwam ik een andere dame tegen. En daar ben ik nu ruim maar, bijna 35 jaar... Uh, Maaike. Maaike is Maaike mijn uh, rechter en linkerhand in het café. En samen doen we dus een heleboel uh, dingen, veel activiteiten. Maar in die beginperiode hebben we ook nog eens een keer iets heel moois opgericht. Dat is de Alliance van Argeloze Armoede Haters. Een verzameling van uh, horecawerkers, caféhouders, bazen. die allemaal met elkaar uh, leuke dingen deden. Uh, uh, en ja, mijn goede vriend Boudewijn Duivenvoerder. die zat daar natuurlijk ook bij. En ja, het is te gek voor woorden. wat we er allemaal gedaan hebben. We hebben bijvoorbeeld uh, uh, iemand zijn uh, trouwauto weggestuurd. en een koets getimmerd. en een draagkoets en daarmee naar de kerk gebracht. Uh, ...we hebben verjaardagen gevierd, andere trouwerijen... ...waar we allemaal als Engeltjes verkleed kwamen met de kerstman... Hè, ...om dingen te brengen, noem het maar op, al die gekke dingen... ...we hebben roofoverval gepleegd op alle kroegen in het dorp... ...met een grote witte Cadillac erin... ...waarin uh, Willem Ruiger ook Willem Vaag van de Bierwinkel als uh, gangster optrad Noem het maar op. Al dat soort zaken. Maar en verder, die zijn echt, nou leuke dingen. Die horen bij het café. Hè? Maar je het. hebt ook nare dingen meegemaakt. Mensen die hun laatste centen aan de drank uh, verspijkeren. Oh. Je bent ook sociaal werker. Ja, dat, maar dat, ja, wat ik het zou zeggen. We hebben dat natuurlijk gezien. We hebben mensen echt helemaal naar de galamiezen zien gaan. Uh, je probeert dat dan wel. Maar vergeet één ding niet. De, de wet die, die gaf ons vroeger een heleboel mogelijkheden. En nu mogen we niks meer toen konden we nog wel wat doen. Uh, ja, het was natuurlijk heel simpel. Uh, ze kwamen wel met het landzakje vroeger in, in de hand om het op te maken. Maar dat doe je niet meer, want tegenwoordig gaat alles over de bank. Dus uh, dat verhaal is helemaal afgelopen. Maar ze werden wel naar huis gestuurd om eerst het geld thuis af te geven. En dan konden ze terugkomen. Heb je nog de periode meegemaakt met vechtpartijen op het Kerkplein? Ja, zeker. In die tijd? Ja, uh, eigenlijk ook op het kerkwijn, met twee. Eén, eh, toen hadden we een aantal Antilliaanse jongens... die zaten eh, boven Uileman in dat eh, pand. En eh, een paar boven eh, Le Croix. Heel late scandals. Nou ja, eh, ik weet wel, er springt er eentje naar beneden om te helpen. Die brak zijn been. Ik weet ook dat... een eh, Bekende Zandvoedse politiegaan... die een mooie bijnaam gekregen heeft. Die trok zijn pistool en die ging schieten. Ik zal de bijnaam noemen, dan weet jij wel wie het is: Babyface. Ja, dat waren dus dingen, ja, dat gebeurde wel. En ik heb één keer een kleine. Ja, een opstootje gehad met wat. Uh, met wat hels die uh, een beetje te veel waren. Maar voor de rest kan ik eigenlijk. Uh, vechtpartijen, gelukkig niet. Dus je ik heb gaat. altijd. We hebben het altijd ver van ons kunnen houden. Eh, Omdat je dus, het soms ziet aankomen en dan voortijdig niet. Dus voorlopig ga je nog maar eventjes door met café. Eh, dat weet ik niet. Eh, ik heb nog zorg... Kijk, we doen natuurlijk een hele hoop. En zijn, doen we veel uh, verjaardag, brouwloft, uh, rouwpartijen. Al dat soort dingen, dat komt tegenwoordig uh, wat meer op. Uh, we hebben weken, we doen de gekste dingen. Uh, we hebben al uh, 15 jaar een shanticoor, wat trouwens morgen optreedt. En uh, ja, we doen zoveel verschrikkelijk veel dingen. Maar aan de andere kant. Uh, Vriend, ik ben 70. Of ik ben 70. En er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En uh, ik kan natuurlijk net als Ari koper. Tot mijn laatste snik in de kroeg blijven. Ik kan er ook wel uitstappen. Maar ja, het is natuurlijk. Uh, wat ik zou zeggen. De koper is geboren, maar hij moet zich nog even melden. Ja, dus. Uh, dus je de, blijft, de naam blijft, dat ik. Uh, de naam blijft wel bestaan? Dat weet ik niet. Uh, wat ik. Zolang ik erin zit, zal het niet veranderen. En blijft die naam erop zitten. Maar wat mijn overvolgers doen. Ik hoop, Fred, dat je er nog een aantal jaren mee doorgaat. Want je hebt een naam gevestigd hier in Zandvoort met dit café. En het zou jammer zijn als dat gaat verdwijnen. Ja, ik, nou kijk, als je ziet, ik heb ook wel wat verwijten gehad. Van mensen die zeiden dat bij mij het café altijd te politiek gemaakt werd. En ik moet zeggen, dat verwijt is terecht. We hebben er veel aan gedaan, Pieter. Elke keer weer. En oh, oh, oh. als ik denk aan de verhalen die we uit hebben gehad... met onder andere Weile Jan Jongsma. Nou, nou, nou, nou. nou. Ik Dat, weet, dan, daar kan ik nog een uur over praten. Ik weet er ietsje van. Ja. Lieve luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van dit hele bijzondere uur... Eh, over Café Koper en de hele geschiedenis eromheen. Eh, als je er nu langs loopt, denk dan terug even naar 1911. Denk dan terug aan al die namen die daar geweest zijn van Café Welgelegen... Café Noord-Brabant, Café Liberty... Café Koper... en uh, de geschiedenis die daar omheen hangt. Want met een dichte deur... verdien je niets. Dat is toch wel heel bijzonder. En ik denk dat dat geldt voor een heleboel middenstanders. Uh, zeker een, uh, een, een kroeg... die schuin bij jou aan de overkant zit... die al heel lang een dichte deur heeft. Peter, uh, maar dat vergis je in. Dat vergis je in. Daar wordt geld verdiend. Want... Er is een brouwerij, een, een hele grote brouwerij. En als ik nog even heb, er is een hele grote brouwerij. En die betaalt 70.000 uh, euro per jaar aan huur. Dus ze hebben geen haast. Maar één vraag nog aan iemand. We hebben in Zandvoort ooit een café gehad, dat heette de gekroonde valk. Zijn er nog mensen die weten waar die geweest is? Ik weet het toevallig. En ik weet ook dat de gekroonde valk staat voor het wapen van eh, Vormhoven's bierfabriek die niet meer bestaat... maar in Amsterdam tegenover het antwoord, antwoord Podox po Dus weet u het antwoord? Ga dan langs Café Koper en controleer of Fred dat ook weet. Bedankt, Fred, voor je komst. Graag gedaan. Nog één keer, dames en heren. Volgende week hebben we hier Willem van Duin. En dan gaan we met Willem praten over zijn lange geschiedenis. De, hij is de, de uitvinder geweest van Julio Iglesias. Die heeft hij ontdekt... Uh, hij is de opgerichte medeoprichter mede van de Basis Club De Lions uh, van de volkstuinvereniging en van nog een zootje andere vereniging. Een geweldige man. Volgende week zaterdag Willem van Duin, weer om 12 uur in ZFM Zettenflandvoort. Bedankt, Fred Paap. Gedaan, Pieter. Bedankt Jaap dat je hierbij was. Thomas enorm goed gedaan als regisseur muziekkeuze. Fijn dat je er was. Volgende week weer, Thomas. Goed zo. Dan wens ik u nog een heel fijn weekend. En ga lekker genieten van de Durkheimsroepers. En morgen het Shanti Festival. Ik wens u een fijn weekend.